Meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geweld van de laatste weken in Eindhoven heeft te maken met drugscriminaliteit. Dat heeft burgemeester Van Gijzel gezegd in de gemeenteraad. De afgelopen twee weken waren er vijf schietincidenten. Een man kwam om het leven en zondag werd een huis beschoten vermoedelijk met een mitrailleur. Van Gijzel wijst naar houders van koffieshops die banden hebben met criminelen. De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag op welke plaatsen meer wegen moeten komen. Het kabinet denkt vooral aan Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Maar regeringspartij CDA wil op meer plaatsen wegen aanleggen. In het Kamerdebat was verder veel kritiek op het plan van de VVD... om de maximumsnelheid op een aantal plaatsen te verhogen naar 130. Minister Schultz wil pas een besluit nemen als er meer duidelijk is over de effecten op onder meer het milieu. In Amsterdam hebben voor zover bekend alle daklozen en zwervers vannacht binnen geslapen. Burgemeester van der Laan had een noodverordening ingesteld. Hij wil voorkomen dat mensen s'nachts op straat doodvriezen. In de opvangcentra stonden extra bedden. Speciale teams haalden de daklozen op. Vrijwel iedereen ging vrijwillig mee. De noodverordening in Amsterdam geldt tot zondagmorgen. Interpol heeft Wikileaks-oprichter Assange op de lijst van meest gezochte criminelen gezet. Aanleiding is het arrestatiebevel dat in Zweden tegen hem is uitgebracht, wegens verkrachting. Assange, die geen vaste woonplaatsen heeft, kan nu moeilijker reizen. Hij zegt dat er een lastencampagne tegen hem gevoerd wordt, omdat hij zoveel geheime stukken openbaar maakt vvd als Janine Hennis Plasgaard is tot Europarlementariër van het jaar uitgeroepen. Ze won een internetverkiezing van het weekblad European Voice. Hennis Plasgaard verzette zich in Brussel tegen een verdrag waarmee Amerika Europese bankgegevens kon inzien. Toen het verdrag van tafel ging, kreeg ze in het Europarlement een daverend applaus. Inmiddels zit Hennis Plasgaard in de Tweede Kamer. Het weer nog voor een koude dag. Minimum temperatuur nu min 9 in het binnenland. Maximum vanmiddag min 3. Met een harde noordoostenwind is het snijdend koud verder bewolkt. En vanmiddag in het zuiden en zuidoosten wat lichte sneeuw. Dit was het... BeachNet, het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 The bodies rocking from side to side, side, side to side. Uh, thank God the weekend's done.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 Thank you, DJ. <laughs> ZFM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 Kijk voor je ziet. Wees nog even stil. Wees nog even zoals nu. Wees nog even hier.